Bij gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela... zijn zeven doden gevallen en 48 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie is er geen gevaar meer voor explosies. Het gaat om een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Er worden 645.000 vaten olie per dag verwerkt. Voetballer Theo Jansen keert terug naar Vitesse. De 31-jarige middenvelder tekent na het weekend een contract voor drie jaar. Jansen kwam vorig jaar van FC Twente naar Ajax... En wilde onder meer weg bij Ajax, omdat hij daar niet zeker was van een basisplaats. Het weer bewolkt in veel buien, kans op onweer en windvlagen. Vooral in het noordwesten kan veel neerslag vallen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat boek zat vol herinneringen, denk je nog wel lang. Wij zeiden wel eens: als iets zeven zal zijn, en wij gaan zo door: wordt het valk te klein, denk je nog wel oh.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 Een bijzonder goedemiddag. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Het is vandaag zaterdag. Normaal gesproken dinsdag hoort die nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En op zaterdag wordt die herhaald. Nou, vandaag even anders. Aangezien ik uh, dinsdag nog op vakantie was... ...denk ik van, nou, dan gaan we toch een programma maken voor de zaterdag. Hier Zandvoort. Een wandeling door de tijd. Terug in de tijd. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... Aan het eind van het uur wijken we er een klein beetje vanaf. Als opening hoorde u onze herkenningsmelodie van Louis Davis... met Weet je nog wel oudje, Een opname uit 1928. Het komen nu een hoop vrolijke muziek. toch wel vrolijke zomerse muziek. Onder andere de zangeres zonder naam. het kleine kinderhandjes. Ik heb Bobby Klein meegenomen met oude fles. Nee, wat zeg ik? Oude bes. Maar eerst hier Ria Vo met Hou je echt nog van mij? Rocking Billy. Hou oh, je echt nog van mij? Rocking Billy.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 Met mijn grote teen Daarvoor de zangeres zonder naam Met kleine kinderhandjes Boobie Klein kwam voorbij met oude bes En ook de muziek van Ria Valk met hou je echt nog van mij rocking Billy En straks verderop in dit uur Nog een nummer van Ria Valk Ergens rond 1965 Ik heb een leuke plaat uitgekozen TFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort Iedere week neem ik u mee op reis Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En normaal gesproken op zaterdag de herhaling. Maar vandaag, gewoon op de zaterdag, ben ik even bij u. Zometeen onder andere muziek van John de Mol. En dan hebben we het niet over de mega-mediamagnaat... maar over zijn vader en zijn opa. Die komen allebei voorbij, want die waren allebei zanger... Zometeen Bobby Klein nog een keertje en de Voreiaos met dans nog eenmaal met mij, maar eerst Bobby Klein met chock a chock zet hem. De... Is het is groot een moment dat ik heb gekend toen je kussen was Want je weet, want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maan schijnt. Amor, deze avond. senior met gitaren klinken door de nacht. En dat is volgens mij de vader van John de Mol. En daarvoor de voorhuis met Dans nog eenmaal met mij. En ook muziek van Bobby Klein met shock shock, oude shock, vrolijke muziek. Zometeen nog een nummer van John de Mol, maar dan de grootste. Ik neem van de opa van John de Mol, die we tegenwoordig kennen natuurlijk van de televisie. En van die vele programma's. John de Mol met El Paso, en die gaat u zo meteen horen.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 Luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Ergens in Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schaar. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Die als de nacht was haar blik als ze danste, lang als de maan was haar prachtige huid. Ik was in één keer El Paso vergeten, wilde alleen nog Maria tot bruid. Maar op een cowboy zo woest en zo wild. Hij vroepte en danste en dronk met Maria. Maria, het meisje dat ik had gewild. Ik stond op en verliep door de whisky en blind door de liefde. Gaf ik de cowboy een klap op zijn mond.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 of Pistool in zijn kruisten en strijd tot het pleit is besluit. Ja, jipie, ja, joh. Een cowboy die draak is, poed Maar zit er soms iemand in nood? Dan is hij vader en moeder en redt vaak een vriend van de dood. Zoals goed bekend, al was zijn joog en al van witte doek Hij speelde leuke liedjes op zijn toppelinstrument En waar hij kwam klonk dadelijk dit verzoek Little Joe, little Joe, speel een liedje op je van jou, little Joe Want zo'n simpel melodietje met een jodeltje erbij Dat zendt ons toch zo vrolijk en zo blij Zas was een en wilde vent, hij vond aan Joe zijn liedjes niet veel Hij zei: Wat geven vrouwen om een tokkel instrument. Die kijken liever naar een pinken man, zoals ik. Little Joe, Little Joe, speel een liedje op je panjo, Little Joe. Want zo'n simpel melodietje met een jodeltje erbij, dat zet ons toch zo vrolijk en zo blij. In Texas werd haast iedereen bekort, in deine meid viel dadelijk zonder hand. Maar toen ze op een avond Joe zijn liedjes handel heeft zij direct haar hart aan hem bevallen. Little Joe, little Joe, Speel een liedje op je panjo, little Joe. Want zo'n simpel melodietje met een jodeltje erbij, dat stemt ons toch zo vrolijk en zo blij. Zolang er een round-up zal zijn, zolang zingt de cowboy in Texas, nog altijd een cowboy. Hey! Van de Zingende Zwervers met Cowboy. En daarvoor de Heel met Little Joe. Muziek van de Zingende Zwervertjes met Zo is een Cowboy. En ook muziek van John de Mol met zijn grote hit El Paso. IFM Zandvoort. Nog meer mooie oud-Hollandse muziek. Zometeen Willy en Willeke. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn. De familie Alberti. Helaas is er alleen nog Willeke er. En vader Lief is helaas overleden. Ook onderweg zometeen Selma en Helma met Ik heb mooie tulpen. Maar nu eerst Jantje Hendricks en Ria met Als de Alpenrozes Bloeien. Dank u wel.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 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, vier, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Allemaal in de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, zo 4, 4, 4, 4, reis, je langs de reis. Bootsklaan was piste, zeun. Ligt je zaar, wel tevaar. Riep op ik word zo maar. Ah, ja, ze reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. De zaak. dan zit er maar een schijn, schijn, schijn. Met een lekker bier, bier, vier, vier, vier. Aan de zwier, zwier, zwier. Want erin vier, vier, vier. Reis je een nieuwe wetse schuif, schuif, schuif. Yeah! Uitsamja. Alleen jij mag mij omarmen en mijn hart. Hand... de rekels met Mario, terwijl, uh, ja, misschien wel uh, een liedje over mij persoonlijk, daarvoor Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijn, een plaat die regelmatig voorbij komt in het programma, en dan hij is uh, regelmatig gekoord, en daarvoor hoort zelf maar helemaal met ik heb mooie tulpen, en ook muziek van Jantje Hendricks en Ria met als rozen bloeien, kom weer een einde in dit programma, zaterdag editie wel te verstaan. Aanstaande dinsdag ben ik er weer tussen 11 en 12... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En dan volgende week zaterdag weer de herhaling. Ik wens u nog een hele fijne week toe. Een fijn weekend uiteraard. Het is nu weekend. Ik heb nog een paar mooie stukjes muziek te gaan. Onder andere Johnny Jordaan. Met bij ons in de Jordaan. Bij ons in de Jordaan moet ik zeggen. André van Duin met een nummer uit de jaren 80. Wij wijken even af als de zon schijnt. Maar eerst nog een nummer van Ria Valk met als de golven... Als ik de golven aan het strand zie, dat is een opname uit 1965. En de B-kant, misschien kent u die nog, de zigeuners van Saloniki. Maar ik draai het nummer. De A-kant, Ria Valk met Als de golven, als ik de golven aan het strand zie. Wees u nog een fijne week toe en misschien tot dinsdag, en anders tot een andere keer. Tot ziens. Als